In het theater kunt u vanavond luisteren... ...naar een gedramatiseerde bewerking door Fred Hurselman ...van De Speler van Dostoevsky. Vertaling, bewerking en regie, Willem Tollenaar. Je moet karakter hebben, dat is de hele kwestie. Alleen, als buitenlander in een vreemd land... Zonder dat je weet wat je s'avonds zult eten. Monsieur Danté, jeu. En dan je laatste geld dat je net hebt gekregen op de speeltafel leggen. Want in één klap kan alles veranderen. 100 francs op op zero. Nee, nee, nee. Op roze. Ja, dat valt nu. Met 100 francs ga je aan de speeltafel zitten. En met 100.000 sta je weer op. Dat gaat gebeuren. Dat is alles gebeurd. Roze, roze. Als ik nu roze komt laat ik de vinst staan. Roze, roze. Zero. Die honderd francs voedsel. Merci d'avond, bonjour. Als ik op CRO had gezet. Speelt u nog door? Als ik, als ik. Of uh, komt uw plaats vrij? Als u niet doorspeelt. Wat? Ja. Oh, oh ja, neemt u me niet kwalijk. Nee, nee, nee, ik ga weg. Ja, We nog wat plus. Gaat uw gang, deze plaats is vrij. Destijds heb ik op deze bank hier in het park ook wel eens gezeten. Het is nu herfst. Bladeren worden al geel. Waarom ben ik naar deze stad teruggegaan? Herinnering? Twee jaar is het geleden. Nee, nee, iets meer dan twee jaar. Het was juni toen. Als ik daaraan denk, is het net of die storm weer op me afkomt. De wind raast door me heen. Ik tol in het rond. Alle gevoel voor orde en regelmatig roekeloos varen. Geef me over aan de dansende wervelwinden. ...en dat stelletje mensen waar ik dagelijks mee verkeerde. Hoe ben ik daartoe gekomen? Hoe begon het ook weer? Als ik aan die mensen terugdenk, die, die oude generaal bijvoorbeeld. Wat ik u vooral nadrukkelijk zou willen verzoeken, Alexei Ivanovic... ...is dat u zich niet in de buurt van het casino begeeft... ...als u met de kinderen gaat wandelen. U bent jong, Alexei Ivanovic wellicht zou u de verleiding niet kunnen weerstaan en zou u zich aan het spel kunnen begeven en daarmee, dat moet u goed begrijpen, zou u mij zeer compromitteren. Hij sprak altijd vanuit de hoogte met mij, hoewel hij klein van stuk was. Kleine oude man, vijfenvijftig. Strengen met een zekere waardigheid. Hij probeerde me altijd recht in de ogen te kijken, maar steeds dwaalde zijn blik af, alsof hij een slecht geweten had ik ben natuurlijk uw mentor niet. En deze opmerking betekent dan ook alleen maar... Ja, ik wil u waarschuwen. Daar heb ik in ieder geval een zeker recht toe. Hij was doodongelukkig, de generaal. Hij zat het over de oren in de schuld. En bovendien was hij van een hartstochtelijke liefde bezeten... die hem volkomen in de war bracht en verblindde. Een smartelijke en pijnlijke hartstocht van een oude man... voor een jonge vrouw. Blanche, je vous dis. Blanche, écoutez-moi. Blanche, Comtesse Blanche de Comanche. Een reizig dat meisje van 25 jaar. Ik geloof niet dat Blanche enige verstandelijke ontwikkeling had genoten. Waarschijnlijk had ze weinig verstand. Maar ze was van trouwig en slim. Als ze lachte kwamen al haar mooie witte tanden bloot. Zij zijn van andere dames, bijvoorbeeld, dat gezag van Pauline, lachte ze nooit. Dan keek ze zwijgend voor zich uit. Haar zwijgen had altijd iets uitdagends. Ja, en dan was er nog iemand uit Frankrijk. Marquise de Grieux. Hij mocht me niet en deed of ik niet bestond. Ja, ik kan me werkelijk niet meer herinneren. Hadden wij elkaar in Petersburg, hadden ze een poot? Dat kan zijn. Waarom niet? U bent, oh ja, u bent de gouverneur, ja ja, de huisonderwijzer. In Rusland zeggen ze Uchiti, weet ik nog. Ik was destijds gouverneur van de beide kinderen van de generaal. Voor 700 rubel. Maar ik was er nooit zeker van of ik ze ook zou krijgen. Uchiti, onnestere appel pas tout le monde. Hij maakte Pauline, de dochter van de generaal het hof. Dat had ik gemerkt dat me geweldig over opgewonden. En ook dat hij tegenover haar niet al te voorkomend was. Die jonge Engelsman was heel anders. U moet niet vergeten, Alexei Ivanovic, dat ik uw vriend ben. Als ik u ooit van dienst zou kunnen zijn... Dan... Ja, Mr. Ashley was een vriend. Maar ook hij was op Pauline verliefd. Hij was erg verlegen. En als ze naar hem keken ging, kleur werd onbeholpen, ging stotteren. En ik... Ik had er al lang genoeg van met dit luidruchtige en stelligere gezelschap kriskras door Europa te reizen. Maandenlang van de ene plas naar de andere. Van Baden-Baden naar Roulettenburg. Van slangenbaden naar Monte Carlo. Als Paulien er niet was geweest. Om Paulien verdoer ik al deze mensen. Al die zogenaamde gezellige avondjes, het reizen, de dikdoenerij. Ik was verliefd op Paulien. Ik begreep er niet. Maar ik deed wat ze me vroeg. Ik weet niet wat ik moet beginnen. Ik heb geld nodig. Veel geld, Alexei Iwanowitsch. U hebt mijn juwelen voor mij verpand... maar ik dacht dat u er meer voor zou krijgen dan duizend francs. Dat is veel te weinig. Ik heb veel geld nodig. Dat is voor mij van het allergrootste belang. Destijds begreep ik niet... waarom ze per se zoveel geld nodig had. Een jong meisje. Dat begrijpt u niet. ik vertel het u ook niet... Ik zal u een andere opdracht geven. Ik vervulde al haar opdrachten, ook als ze geen zin schenen te hebben. Ik was verliefd op haar. Ik was ervan overtuigd dat ze nauwelijks enige aandacht aan me schonk. En misschien minachtte ze me wel. Hoe zou ze het anders hebben getolereerd dat ik steeds maar sprak over mijn liefde voor haar? Ze luisterde en frons het voorhoofd. Maar ze luisterde naar me. Ze verachtte me. Neemt u die duizend vrouw? Alexei Ivanovic, ga mee naar het casino en speel met dat bedrag voor mij. Dat wilde ik niet. Nou, waarom niet? Ik was er namelijk van overtuigd dat ik zou winnen, maar alleen als ik met mijn eigen geld speelde. Tot nu toe had ik het steeds opgespaard, maar eens zou ik het gaan doen en dan zou ik winnen. Bent u er dan nog steeds van overtuigd dat de roulette uw enige uitkomst is? Ik wist dat ik absoluut zou winnen, maar alleen met mijn eigen geld. Niet dat ik voor anderen niet spelen wilde, maar wat had het voor zin. Want in dat geval, en dat wist ik zeker, zou ik absoluut verliezen. Het is dom van me, maar zelf denk ik eigenlijk ook dat de roulette mijn enige uitkomst is. Mijn redding. En daarom moet u voor mij spelen. Ten slotte deed ik het. Ik nam die duizend franc van haar aan en ging naar het casino. Ik wist dat ik verliezen zou en speelde een vol uur. Intussen wachtte Pauline hier op deze bank. De koerkapel speelde, de koergasten slenterden de promenade op en af en Pauline zat te wachten. Haar stiefbroertje en stiefzusje op wie ze door was, speelden vlakbij met andere kinderen. Waar is Alexei Ivanovic? Hij komt zo. Hij is in het casino, geloof ik. En het mag niet. Papa vindt het niet goed. We mogen van papa niet eens hier in de buurt van het casino komen. Ja, ja, ja, ja. Alexei Ivanovic komt zo terug. Oh, Alexei Ivanovic. Alexei Ivanovic. Waar bent u zo lang geweest? Ga jij nou weer mooi met andere kinderen spelen. En? Hebt u... Ik heb het u vooruit gezegd. Ik zou alles verliezen. En u hebt alles verloren. Ja. Het spijt me, alles. Duizend francs. Oh. Het was dom van me om al mijn hoop te zetten op een stom toeval. Maar zegt u me nu eens, waarom hebt u dat geld nodig? Ik wil iets terugbetalen wat ik iemand schuldig ben. Wie? Nu vraagt u te veel. Ik heb gemerkt dat monsieur de curieux u niet meer op uw wandeling hebben geleid. En dat hij al dagenlang niet meer met u heeft gesproken. Gaat u niet over de marquise, u kent hem niet. Beter gezegd, hij kent mij niet. Maar ik weet precies wat voor man hij is. En zo, weet u dat. En hoe weet u dat als ik dat vragen mag? Dat zie ik aan hem. Nog nooit van zijn leven heeft hij ook maar iets behoorlijks gedaan. Oh, dat is niet waar. Hij heeft bijvoorbeeld... Ja, toen de generaal drie jaar geleden uit dienst trad, had hij een tekort in de kast die hij moest overdragen. U weet hoe hij is. Speelziek en onnadenkend. De marquise heeft hem toen uit de moeilijkheden geholpen. Het ging om een bedrag van 30.000 roebel. Geholpen? Maar toch niet zonder waarborg? De marquise is geen stommeling. Nee, zeker niet. Hij kan goed rekenen. Nou, ik weet heeft de generaal voor hem op de duur al zijn bezittingen moeten verbanden. Als er van die erfenis niets terechtkomt, dan gaat alles wat uw stiefvader bezit over op monsieur de Curieux. Ja, ja, de generaal is een beklagenswaardig man. Arme kerel. Dan hoeft hij ook niet meer te rekenen op mademoiselle Blanche. Want zonder die erfenis zal deze dame vast en zeker niets meer van hem willen weten. Oh, hij is zo hartstochtelijk verliefd op haar. Hij zou het nooit te boven komen. Wat is dat laag en gemeen? Duidelijker kan ze hem niet bewijzen dat ze hem alleen maar om zijn geld neemt. En de generaal weet dat. Vandaar de telegramma naar Moskou. Hoe gaat het met tantetje? Hoe is het met die zieke Babushka? Is ze nog niet dood? Maar Babushka is dood. Wat u zegt. De generaal heeft vanmorgen een brief uit Petersburg ontvangen. Een vriend van hem schrijft dat hij heeft gehoord dat Antonida Vasiljevna is gestorven. Is dat zeker? De bevestiging uit Moskou is er nog niet, maar ik... Roet... Dat zal me een feest worden weer. Het grote landgoed, drie huizen in Moskou en de aandelen. Maar Blanche zal Blancs op sprong weer heel lief gaan doen. En de marquise zal weer met u spreken. U bent in een vrolijke stemming. Waarom bent u zo vrolijk? Omdat u mijn geld hebt verspeeld? Waarom gaf u mij dat geld? Ik heb u gewaarschuwd. Vindt u het heel erg dat u zoveel verloren hebt? Luister nou, nou Spoli. Ik ben er vast van overtuigd dat ik win als ik voor mezelf speel. Dan kunt u zoveel van me krijgen als u nodig hebt. Hoe weet u dat zo zeker, dat u zult winnen? Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat ik winnen moet... Mm. en dat het mijn enige uitkomst is. Misschien dat ik daarom denk dat het vanzelfsprekend is... dat ik ook werkelijk winnen zal. Maar waarom heeft u zoveel geld nodig? U hebt geen bijzondere behoefte, u staat alleen. Waarom dan? Is er een bepaalde reden? Oh ja, maar één bepaalde reden. Dat ik, als ik dat geld zou hebben... voor u een ander mens zou zijn. Geen slaaf meer. En hoe zou u dat dan willen bereiken? Ik wil niet meer vernederd worden. Ik wil niet dat de generaal mij terechtwijzingen geeft in uw bijzijn. Ik wil niet dat die markies mij met opgetrokken wenkbrauwen zit op te nemen... en doet of ik voor hem niet besta. Want nou, het heeft met geld niets te maken. Het gedrag van de mens bepaalt wat hij waard is. Ik weet me niet te gedragen. Ik heb me geen uiterlijke vormen aangemeten. Die Fransozen en nog eens een stel andere Europeanen... kennen die uiterlijke vormen voortreffelijk. Maar wij Russen niet... Een François zal een regelrechte belediging, die hem tot diep in zijn hart raakt, incasseren zonder met zijn ogen te knipperen. Maar een draai hem zo horen, dat neemt hij nooit. Omdat het een inbreuk is op de eeuwenlange gesanctioneerde uiterlijke omgangsvorm. Ja. Ja, daarom hebben onze dames zo'n zwak voor de Fransen. Ze vinden hun omgangsvormen zo correct. Naar mijn mening is dat helemaal geen correcte omgangsvorm. Alleen maar hanentrots. Ik ken geen omgangsvormen. Zelfs geen zogenaamd keurig gedrag, niets van dat alles. Ik trek me daar niets van aan. Ik hou van u. Er is alles voor me. Ik weet niet waarom. Ik weet niet of u mooi bent, of u goedhartig bent, of u vergeven gedachten hebt. Nee, nee, nee. Uw gedachten zijn vast en zeker was helemaal niet zo vergeven. En omdat u zo van me denkt, meent u mij met uw geld te kunnen kopen? Wanneer heb ik zoiets gezegd? Oh, goed, dan niet mijzelf, maar dan wel mijn achting voor u. Oh, oh, oh nu bent u woedend. Maar ook van uw voeden hou ik. Weet u nog, dat ik u gisteren op de slangenbergen in uw oor fluisterde? U hoeft maar één woord te zeggen. En ik spring de afgrond in. Als u toen dat ene woord had gezegd, had ik meteen gesprongen. U moet me geloven, ik had gesprongen. En als ik dat ene woord had gezegd, het zou wat mij betreft volkomen zinloos zijn geweest. Maar elk genot heeft zin. En een wilde, ongebreidelde macht over een ander, is dat geen genot? De mens is van natuur een despoot. En vindt het fijn om te martelen. U ook? U vindt het fijn om iemand te martelen? Bent u laf? Weet ik niet. Misschien wel. Daar heb ik nooit over nagedacht. Zou u iemand kunnen vermoorden als ik het u vroeg? Wie? Die ik aanwijs. Die Fransoos. Niet vragen, alleen antwoorden. Wat is er geen gods aan de hand, Pauline? Uw stiefvader is geruïneerd en is langzaam aan het gek worden. Hij maakt zich belachelijk met zijn hartstocht voor dat Franse meisje. Dan die markies met die mysterieuze invloed op u. En, en nu vraagt u me zoiets. Wat heeft dat te betekenen? Wat voor conclusie moet ik daaruit trekken? Zou u het doen? Ja, natuurlijk. U zou het nog hoeven te zeggen. Maar u bedoelde dat toch niet in ernst? En wat dacht u? Dat ik dan soms meeleer met u zou hebben? U zou de opdracht uitvoeren en ik zou me volkomen afzijdig houden. En wat dan? Dan zou u naar mij terugkomen en ook mij doden. Omdat ik zo vermetel was u die opdracht te geven. <laughs> nee. nee, het was mij geen ernst toen ik u dat vroeg. Ik wilde alleen maar weten wat u zou antwoorden. Ik begrijp u niet, Pauline. Ik begrijp helemaal niets meer. Ziet u die twee daar? Die dikke dame is barones van Wormerhelm. En die magere man met zijn wandelstok is haar echtgenoot. Ja? Hij is een zeer invloedrijk persoon... Weet u nog hoe wij ze kort geleden zijn tegengekomen en hoe ze ons zo eigenaardig bekeken? Daar was ik niet bij. Gaat u naar de barones toe. Neem uw hoed voor haar af en spreek haar aan in het Frans. Waarom? Omdat ik dat leuk vind. Ik wil zien hoe baron van Womerhelm u met zijn wandelstok de lijf gaat. <laughs> u daagt me uit. U denkt dat ik dat niet zal doen. Ja, ik daag u uit. Of vooruit. Ga, ik wil het. Goed, ik ga. Idioot idee. Of was het allemaal alleen maar grootsprekerij? U hebt waarschijnlijk aan tafel te veel wijn gedronken. Als de generaal hierdoor in moeilijkheden komt. Dat laat me koud. Maar gaat u toch? Maar wat zult u de generaal zeggen? Ga. Dat is toch waanzin? Held. Goed, ik ga. Nu ben ik zeer benieuwd. Nu zou ik wel graag willen hebben dat u vertelde, dat u vertelde, wat hebt u uitgevoerd? Waarom zegt u niet precies wat u bedoelt, generaal? Vermoedelijk wilt u iets weten over de ontmoeting die u op de promenade haalt met een Duitser. Een Duitser? Die Duitser is baron von Woermerhelm, een heel invloedrijk man hier ter plaatse. Nou en? U hebt u tegenover de barones misdragen, u hebt de barones beledigd. Geen sprake van. Ik ben naar de barones toegestapt, heb zeer beleefd mijn hoed voor haar afgenomen. Ik heb gezegd, madame, j'ai l'honneur d'être voor het Toen draaide de baron zich om en zei, nein, nogal luid. En toen zei ik daarop, ook nogal luid, jawohl. En dat is alles. Zegt u me waarom? Waarom deed u dat eigenlijk? Nou, kijk Zomaar een dwaze inval. Niet te geloven. De laatste weken ben ik echt nerveus. Ik voel me geprikkeld, opgewonden. Bij het minst of geringste vlies ik mezelf beheersing. Ik geloof beslist dat het een soort ziekte is. Ik denk wel dat de barones deze verklaring als verzachte omstandigheid zal accepteren. Want ik ga haar natuurlijk mijn excuses maken. Een tijdelijke verminderde toerekeningsvatbaarheid. Ja, genoeg. En... Nu is het uit. Ik zal me voorgoed vrijwaren tegen uw dwaze kwajongenstreken... Bovendien hoeft u uw excuses niet meer aan te bieden, dat heb ik al gedaan. Toen de baron had vernomen dat u tot mijn huis behoorde... ...heeft hij mij in het casino aangesproken... ...en het had geen haar gescheeld of hij had genoegdoening van mij geëist. Ik was wel genoodzaakt de baron om verontschuldiging te vragen... ...en ik heb hem mijn woord gegeven dat ik u en wel onmiddellijk zou ontslaan. Heeft de baron dat geëist? Nee, maar ik voelde mij verplicht hem die voldoening te geven... ...en de baron was daar tevreden mee... Wij zullen nu afscheid van elkaar nemen, Alexei Ivanovic, en wel voorgoed. Hier is de kwitantie, kijk je maar na. En hier is de rest van uw salaris. Ik zal direct de kan roepen en zeggen dat ik vanaf morgen niet meer voor uw uitgaven in dit hotel garant sta. Afgelopen uit. Oh nee, generaal, het spijt me, maar helemaal niet afgelopen uit. Hoe komt u erbij om de verantwoordelijkheid op u te nemen voor iets wat ik heb gedaan? U bent mijn voogd niet. Ik ben 25 jaar, kandidaat aan de universiteit. En ik behoor niet tot uw huis. Ik geef alleen uw kinderen les. Zegs mijn grote waardering voor uw verdiensten weerhoudt mij ervan... ...u om te eisen voor het feit dat u zich wederrechtelijk in mijn zaak hebt gemengd. Wat krijgen we nu? Bent u gek geworden? In ieder geval zal ik morgenochtend van de baron een verklaring eisen... ...waarom hij zich, terwijl hij alleen met mij te maken had, zich tot een derde heeft gewend. Alsof ik niet zelf in staat ben voor mijn daden verantwoording af te leggen. Grote God, wilt u mij nog meer moeilijkheden bezorgen? Begrijpt u dan niet dat ik, juist nu, in deze omstandigheden, geen moeilijkheden, geen schandaal kan hebben? Alexei Iwanowitsch. Alexei Iwanowitsch! Ik heb de eer u te groeten, generaal. Binnen. Ik moet met u spreken. Pardon, j'ai oublié votre nom... Monsieur Alexis, Nesta. Mag ik u verzoeken, Marquise, komt u binnen. Waarover gaat het? Ik zou u dringend willen vragen, in opdracht van de generaal overigens, uw besluit van een paar uur geleden te laten varen. Ik zal doen wat ik denk te moeten doen. De baron zal u niet eens ontvangen. Dat staat nog te bezien. Hij zal u de deur uit laten gooien. Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Ik begrijp trouwens niet. Waarom u dit zozeer interesseert, marquise? Ik heb een bepaalde relatie met de generaal. Dat zal u niet ontgaan zijn. Een zakelijke relatie? Er zijn bovendien nog een paar bijzondere omstandigheden... ...waardoor wij een zekere relatie met elkaar hebben. Die zijn mij niet bekend. In één woord, een schandaal zou de generaal hoogst onwelkom zijn. Dat is toch erg ondankbaar voor u... U bent zo vriendelijk ontvangen en behandeld in het gezin van de generaal. U was... Ik ben op straat gezet. Noemt u dat vriendelijk? Ja, misschien kan een compromis worden gevonden. De generaal belooft u weer een huis op te nemen als u geen verdere stappen onderneemt. Daar ben ik niet toe bereid. Maar wat houdt u zich in het hoofd? <lacht> een blank bek Van iemand als de baron genoeg doen in eisen. Bespotterlijk. De baron zal ogenblikkelijk zijn lakij bevel geeft u buiten de deur te zetten... Of dacht u soms van niet? Nu vergist u zich, Marquis. Ik ga niet zelf naar hem toe. Ik was van plan naar Mr. Eslie te gaan, een vriend van mij, u kent hem ook... om hem te vragen mijn secondant te zijn. En Mr. Eslie zou het als een persoonlijke belediging opvatten... u weet hoe gevoelig Engels op dit punt zijn... als de baron hem niet zou willen ontvangen. Hij zal dan in ieder geval een van zijn vrienden naar de baron sturen. En hij heeft heel invloedrijke vrienden. Op deze manier komen we geen streep verder... Het lijkt wel of u later op een schandaal uit bent. En dat u het eigenlijk helemaal niet om een genoegdoening gaat. Kort en goed. Ik moet u nog deze brief overhandigen. En wacht op uw antwoord. Haalt u alstublieft niet meer qua jongensstreken uit. Willig mijn verzoek in. Ik heb gewichtige reden u dit te vragen. Denk aan de Schlangenberg. Uw op Pascriptum. Als u kwaad bent op mij om wat er vanmiddag is voorgevallen, dan vraag ik u excuus. Goed. Zegt u aan mademoiselle Pauline dat ze zich geen zorgen behoeft te maken? Eén vraag. Waarom hebt u mij die brief nu pas gegeven? Ik wil de eerste weten komen wat u voornemens was te doen. Ik begrijp het. U had opdracht mij dat briefje alleen maar in het uiterste geval te overhandigen. Of niet soms? Peutuitdruk. Au revoir, monsieur Alexei. Hallo, mister Alexei Iwanowitsch. Ik was juist op weg naar u toe en u... En ik naar u, mister Ashley. Nou, dan kunnen we hier samen ontbijten. Komt u hier aan mijn tafel zitten. Hebt u al ergens anders uw intrek genomen? Nee, nee, ik blijf in het hotel... Maar is dan iedereen hier al van die kwestie op de hoogte? Nou, iedereen niet. Maar ik heb er wel het nodige over gehoord. Van wie als ik vragen mag? Mag ik u eerst iets vragen? Nou, gaat u gang. Dank u. Dan vraag ik u koffie of thee. <laughs> koffie graag. Die kleine scène van u gisteravond... heeft in het gezin van de generaal nogal wat beroering gebracht. Ik begrijp niet precies waarom. De generaal was zo opgewonden zoals ik nog nooit heb meegemaakt en bijna in, in paniek. Daar was dan ook alle reden toe. En s'avonds om tien uur kwam Marquis de Grieux bij me... met een briefje van Pauline. Ze hebben, dat weet ik zeker, Pauline die al naar bed was... daarvoor wakker gemaakt. Wel, ik denk dat Miss Pauline er spijt van had... dat u haar opdracht zo letterlijk hebt uitgevoerd. Dat had ze helemaal niet verwacht. Mister Ashley, nu heb ik het door. U hebt die hele geschiedenis van Pauline zelf vernomen, of niet? Waar haalt u dat vermoeden vandaan? Daar hebt u het recht niet toe... Ik geef u hier geen antwoord op. Ik eis van u erop geen antwoord, Mr. Ashley. Ik wil zelfs geen goede raad van u. Maar alleen uw mening. U weet meer dan ik, denk ik zo. Ik denk ook dat ik beter georiënteerd ben dan u. Het gaat namelijk om Mademoiselle Blanche. Dat begrijp ik niet. Mademoiselle Blanche? Mademoiselle Blanche kan het zich niet permitteren... dat ze voor een tweede keer in een schandaal wordt betrokken in deze stad. Voor een tweede keer? Twee jaar geleden is deze dame namelijk ook hier geweest. Ze heette toen niet Mademoiselle Blanche de Comange, ze was ook geen gravin, ze heette gewoon Mademoiselle Selma. Ze kwam toen hier in gezelschap van een Italiaans vorst, daarna met een Poolse graaf en tenslotte bleef ze alleen. Ze speelde veel en om grote bedragen, voor steeds. Toen ook de graaf haar in de steek had gelaten, zat ze op een goede avond alleen aan de roulette tafel. En nadat ze haar laatste geld had verspeeld... Keek ze naar de mensen rondom haar en zag toen dat vlak naast haar Baron van Boermerhelm zat, die haar geërgerd aankeek. Maar Mademoiselle Blanche merkte zijn ergernis niet, want ze vroeg hem met die bekende glimlach van haar of hij tien louis voor haar op rouge zou willen zetten. Diezelfde avond nog kreeg ze de aanzegging zich niet meer in het casino te vertonen. Ah, is dat zo iemand, die Mademoiselle Blanche? Zo was ze. Nu is ze vast besloten generaalsvrouw te worden. Waarschijnlijk om dergelijke aanzeggingen van de politie in de toekomst te ontlopen. Ze willen absoluut tot de betere kringen gerekend worden. Iedere dag vertoont ze zich met de generaal of met Paulien op de promenade. Ze moet er voor alles voor zorgen... dat de baron en de barones zich niet nog eens aan haar ergeren... en ze weer bij een openbaar schandaal betrokken raakt. Begrijpt u het nou? Nee, dat begrijp ik niet. En u begrijp ik ook niet, mester Ashley. Waarom hebt u de generaal niet over deze vrouw ingelicht... Ik ben ervan overtuigd dat de generaal nog veel meer over haar weet dan ik. Hij is erg ongelukkig. Hij is zwaarumatisch, heeft pijn aan zijn benen. Gistermiddag zag ik hem de equipage van mademoiselle Blanche te paard volgen. Ik wist dat hij veel pijn leed, maar hij zat kaarsrecht in het zadel. Toen besefte ik ineens dat hij een verloren mens is. Een poelie. Weet zij dat ook? En vertoont ze zich desondanks dagelijks arm in arm met die vrouw? Weet toch dat Pauline een broertje en een zusje heeft? Een stiefbroertje en zusje. Die krankzinnige oude man kijkt niet meer naar ze om. En waarschijnlijk heeft hij hun erfenis er ook al lang doorheen gehaald. Ja, dat is waar. Die kinderen, zolang ze blijft, kan ze nog voor ze opkomen. En kan ze misschien ook nog iets van hun bezit redden. Nu begrijp ik waarom ze allemaal zo'n hartstochtelijke belangstelling hebben voor die tante in Moskou. Klopt. De erfenis. Daar hangt alles van af. Zo gauw de generaal die erfenis binnenkrijgt, kan hij blanche trouwen. Miss Pauline kan haar gang gaan, de marquise wordt tevreden gesteld en betaald. Daarop zit de generaal hier te wachten. Denkt u dat hij alleen daarop wacht? Ik zou geen andere reden weten. Ook Pauline zal in die erfenis delen. Ze heeft recht op een bruidschat. En als ze haar geld heeft gekregen, zal ze de markies meteen om de hals vallen. Alle vrouwen zijn wat dat betreft hetzelfde. En Pauline bezit maar één eigenschap. hartstochtelijk stochtelijk lief kunnen hebben. Iets anders kan ze niet. Heb je wel eens schade geslagen als ze zich alleen waant? Iets voorbestemd, iets waaraan ze niet ontkomen kan. men doen. Ze is tot alles in staat. Tot het allerverschrikkelijkste. Wat in het leven en de liefde besloten ligt. Ze is... Iemand schijnt u te roepen. Het komt uit de richting van uw hotel. Wie kan dat zijn? Kijk eens, die dame schijnt net aangekomen te zijn. Er staat een hele stel koffers om Maar waarom zit ze in een lunchstoel? Dat is... Alex, die dat is. Vooruit, we gaan erheen. heen. Dat, dat, is, dat is net alsof het hartje zomer ineens begint te sneeuwen. Dat is de vrouw van wie iedereen dacht dat ze dood was. Springlevend. Daarom kwam er op geen enkel telegram een antwoord. Ze was op reis hier naartoe. Ga haar begroeten. Een wonderlijke verschijning. Hé, hey, Alexei Ivanovic. Babushka. Wat sta je me aan te staren? Kun je niet netjes goedendag zeggen? Of heb je me niet herkend? Of ben ik van jullie soms al begraven? Het ene telegram naar het andere hebben jullie verzonden. Is ze gestreven of niet? Hoho, ik weet alles. Ja, daar ben ik dan, gezond en wel. Die reis was voor mij geen enkel bezwaar. In de trein zit je aangenaam in een stille coupé. Hmm, het ziet er hier goed uit. Aardig plaatsje, warm en prachtige bomen. Daar hou ik van. En, hoe is het met de generaal? Is hij in het hotel? Nou, ik al heb gehoord, houdt hier een eigen equipage op na. Och ja, is seigneur Rus. Thuis gaat hij bankroet, en hier leeft hij als een grand seigneur. Nou, vooruit, dragen jullie me nou naar boven ja Jawel, mevrouw. Optiller, de trap op. En die kleine Frans -soups, hoort die ook nog tot het gezelschap? Hm, ik zal het wel zien. Naar boven, naar hun appartementen. Ik ga ze begroeten. Een dame uit Oostman. Ja, jammerlijk. rijk. Ah, zo, zo, zo. zo. Een rolstoel gekluisterd. Een voorstel wordt geplaafd. Bedienen, kameriefs en livraaien. Er Zit onafzienbare landerijen. Mooi voor miljoenen contanten. Zij is de geheimzinnige tante van de generaal. Oh, die die Russische generaal, u kent hem toch wel? U logeert in dit, in, dit ja, in, in dit hotel. In dit hotel. Zijn we er al? Doe dan de deur open. Spannend. Spannend. De ah, dat is een Daar zijn ze. <tie> Het hele stel bij elkaar. Dat hadden jullie niet verwacht. Nee, mm -hmm. Babushka. Dag, beste neef. Lieve, lieve tantetje. Antonida Waseljef. Nou, je hebt veel te veel geld aan die telegram uitgegeven. Van hieruit is dat erg duur. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga er zelf heen en ik ben op reis gegaan. Oh, en dat is die Fransman. Monsieur de Grieux, als ik het wel heb. Oui madame, c'est une surprise charmant. Ja, ja, ja, ja, een surprise charmante, ik kan me voorstellen. Ik ken jou, ik vertrouw jou voor geen coupeken. Wie is dat? Uh, Contes Blanche de Cominge. Getrouwd? Nee, nee, nee, nee, nee, nog ongehuwd. Ach, nog een vrij meisje. Oh. Een vrij meisje. Staat ze iets? Nee. Alors, bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Wel <laughs> bon, ja, een diepe buiging. Dat aanstelster. Je ziet toch meteen wat voor vogeltje dat is. Een of andere actrice of zo. Hm. En jij, Paulien, wat doe jij hier? Dag, babushka. Heeft de reis lang geduurd? Nou, alsjeblieft. Jij bent de enige die me iets zinnigs vraagt. De dokters waren van mening dat als ik naar het buitenland zou reizen... naar een koerhoort en een kuur zou ondergaan... misschien wel helemaal zou genezen... Ik nam meteen mijn besluit, ik pakte mijn boeltje bij elkaar en vrijdag ben ik vertrokken. Potapisch nam ik mee, verder niemand. Ah, ik had een hele coupé voor mezelf. Ho, eigenlijk had ik ook best alleen kunnen reizen. En jullie? De kamers lijken me heel goed te zijn in dit hotel. Prachtig in één woord. Waarvan betaal jij dat eigenlijk? Jij hebt toch alles al verpand? Wat jij alleen allemaal aan die kleine Frans zo schuldig bent. O oh, ja, ja, ja, ja. Ik ben van alles op de hoogte. Beste tante, ik heb geen behoefte aan controle, van wie dan ook. Ik bedoel... Wat zeg je nou? Jij laat je niet controleren. Mijn uitgaven gaan mijn middelen niet te boven. Wel, wel, wel, wel, wat je zegt. Maar het vermogen van de kinderen heb je ook al doorgejaagd. Mooie vocht. Nou ja, maar je moet toch begrijpen dat... Er wordt hier ook roulette gespeeld. Ik kan me heel goed voorstellen hoe jij verzot op spelen bent. Nee, nee. Nou, nou, nou, nou, nee. kom nou. Jij bent van de roulette niet weg te slaan, dat zie ik toch aan je gezicht? En jij, Paulien. Kom eens bij me. Jij bent de beste van het hele stel. Ja? Jij bent een flink meisje. Alleen je karakter. Nou ja, tot slotverrekening is dat karakter van mij ook niet zo gemakkelijk. Ja. Draai eens om. Is dat je eigen haar? Ja, mijn eigen, Babushka. Dat is heel goed. Ik hou niet van die dwaze mode van vandaag. Je ziet er mooi uit. Knap. Als ik een man was, zou ik verliefd op je vullen. Nou. Ja. Waarom trouw jij niet? Dat moet je echt doen. Niet te lang wachten. Nou. Nou wil ik wel naar buiten. De frisse lucht in. Ik heb zo lang in de trein gezeten. Ja, ik wil alles heel goed bekijken. Je moet me Alexei Ivanovic ter beschikking stellen. Hij kan me overal naartoe brengen en commentaar geven... op zijn eigen intelligente manier. Oh, maar ikzelf, tante, of monsieur de Grieux. Maar, madame, cela sera un plaisir. Ja, ja, ja, plezier. Grappig stelletjes aan jullie. Maar geld krijg je niet van mijn neef... als je dat soms gedacht had. Zo, potapits. Ja, mevrouw. Draag me. Kom mee, Alexei Ivanovich. En dan nou wil ik naar het casino. Ik wil alleen Alexei Ivanovic mee, jullie niet. Ik wil dat roulette spelen eens gaan bekijken. Maar dat is onmogelijk. Hoezo onmogelijk? Dat is heel goed mogelijk. En als jullie het niet geloven, dan komen jullie maar mee. Ik ga met optocht. Alexei Ivanovic, dit gebouw, dat is het niet? Ja, dat is het casino. Potapic, duw mijn rolstoel erin. Mooi. Deur open. Ha. Zien jullie dat het gaat? Gesmeerd. Een oude dame in een rood Hier in die druk gevoel? Wordt hij niet thuis, dat oude lijk? Al is ze nog zo rijk. Met advocaat en kant. Waar de rust? Zo is er maar extra voor. Extra van. <laughs> En nou moet je me precies uitleggen, Alexei, hoe het allemaal in elkaar zit. Uh, die tafels, daaraan wordt roulette gespeeld, niet? Ja, ja, dat zijn de roulette-tafels. Potapic, doe mijn rolstoel naar die tafel tot vlakbij. Zo, dan kan ik het eens goed bekijken. Zero. Wat zegt iemand? Zero. Hé, hey, waarom neemt hij nou dat geld weg van de tafel? Wat ontzettend veel. Omdat niemand heeft gewonnen. Ach, juist. Als Zero komt, heeft iedereen verloren. Ja, behalve als iemand zelf op zero heeft gezet. Dan krijgt hij 35 maal zijn inzet uitbetaald. 35 maal, dat is geweldig. Potapitsch, zet onmiddellijk Louis deur op zero. Ja, waarom zou er niet nog een zero uitkomen? Monsieur Dame, het bonjour. Rien of wat nu? Maar dat bestaat niet. Afwachten. Zero. Wat heb ik gezegd? Ik weet heus wel wat ik doe. 35 Louis d'or in één slag. Nog een keer. Botabitsch, 10 Louis d'or op zero. Maar dat is echt niet verstandig. Ik er niet zo tussendoor, Alexei Ivanovic. 10 Louis d'or op zero. Ja, dat was nu. Je zult dit zien, wacht maar. Zero. Zero of zero? Deze oude dame tweemaal zero. Ze weet niets van roulette. Sommigen het winter zetten. Dat is toch onbezonnen? En tweemaal al gewonnen. Dat is vast niet in de haak. Tweemaal zero zet en tweemaal raak. Dat is nooit gebeurd in dit casino. Nu zet ze voor de derde maal zero. Ja, dat wat nu? Dat is geen kunst. Ik win steeds. Zero. Frans. Oh. Oh. Oh. Alweer zero. Oh. Alweer zero. En nu is 100 op roze. Ach nee, wat is nou 100? potapits. Potapits, 500 op roze. Ja, dat lukt. Hoeveel krijg ik als roze uitkomt? Zoveel als je hebt ingezet. Oh, dat is ook niet veel. Roze. Oeh. Ik te geloven. Ah. Ah. Zo. Voor vandaag is het genoeg. Hoe, hoeveel heb ik gewonnen? Dat is heel wat. tel eens even naar. 40.000 frank. 40.000, dat is bijna 12.000 roebel. En nu wil ik gaan dineren. En dan ga ik even liggen en dan, dan ga ik weer verder spelen. Maar dan dat je het geluk kan keren. Onzin. En bovendien is het mijn eigen geld. Alexei Ivanovic, daar staat een bedelaar. Je geef hem tien francs. Pauline, morgen krijg jij geld voor een nieuwe Japon. Nou. Uh, die, die juffrouw heet ze ook weer. Mademoiselle Blanche. Uh, kan er ook in krijgen. Oh, madame. Merci, madame. Niets te danken. Alexei Ivanovic, er staat een invalide. Tien francs. Heb jij wel eens gespeeld, Alexei Ivanovic? Nee, Babouska. Maar dat moet je toch eens doen. Ik zal je wat bedrijfskapitaal geven. Honderd francs. Ach, oh nee, tweehonderd. Ik leen ze je. Ach, weer een bedelaar. Alexei, tien francs. Ga nu op naar het diner. En daarna, daarna... Halt, een Bedelaar. Oh, een hele oude man. Twintig francs, Alexei. Zie je, meneer de generaal. Ze krijgen allemaal wat van me. Alleen jou geef ik niets. Als je dat nog goed weet. Maar, tantetje, ik meen... Ik toch... Dacht... Zwijg. Van mij geen kopeken. En nou ga ik eten, en vanmiddag heb ik er geen behoefte aan jullie allemaal te zien, begrepen? Alleen Alexei Ivanovic gaat met me mee, die is de enige die ik kan vertrouwen. Ik zal je laten roepen Alexei, zodra ik mijn middagdutje heb gedaan. Zo, en nu smakelijk eten allemaal. Alexei Ivanovic. ik bid u, komt u even hier in mijn kamer. Een ogenblikje maar. Ik vind uw gedrag hoogst eigenaardig. Pardon, neemt u me niet kwalijk. Ik wil u eigenlijk waarschuwen. Maar wat wilt u eigenlijk van mij, generaal? Ik wil u eigenlijk verzoeken deze oude dame niet te gronden te richten. Als ze doorgaat met spelen, zal ze gaan verliezen. En u hebt met eigen ogen gezien hoe ze speelt. Maar ze is koppig en kwaadaardig en als ze begint te verliezen, dan zal ze door blijven spelen. Ze zal aan de roulette tafel blijven zitten tot ze, tot ze, wie weet hoeveel verspeeld heeft. Denkt u toch aan mijn gezin, Alexei Iwanowitsch. Red ons, ik sneek het u. Maar zeg u dan toch, generaal, wat ik voor u kan doen. Een ogenblikje. Marquise, mademoiselle Blanche. Helpt u mij deze jonge vriend te overreden dat hij... Mijn beste Alexei Ivanovic, u moet werkelijk aan ons allemaal denken. U bent de enige die een zekere invloed op deze verschrikkelijke vrouw heeft. U moet eenvoudig niet met haar meegaan. Dit moet u weigeren. Dat vindt ze vast en zeker iemand anders. Hè? Huh? Dat klopt, ja. Inderdaad, nee, nee, u moet bij haar blijven. Maar u moet proberen de oude dame tot andere gedachten te brengen. Probeer haar te overtuigen, goede raad te geven... In ieder geval, laat haar in ieder geval niet al te veel verliezen. Waarom probeert u dat zelf niet, monsieur de Curieux? Ja, maar, maar met mij wil ze niets te maken hebben. Madame Sout Blanche, wat moeten we beginnen? Oh, monsieur, cher monsieur Alexei, soyez si bon. U bent zo'n, zo beminnenswaardig iemand. Zo'n aardige jongeman. U staat me toch toe dat ik u om deze dienst verzoek? Ik verzoek het u dringend. Alexei Wanowitsch. Vergeef me dat ik me gisteren zo tegenover u liet gaan. Ik wil eigenlijk iets anders zeggen. Het was niet zo gemeend. Luistert u. Ik zou op goed Russische manier voor u willen knielen. U alleen, hoort u. Alleen u kunt ons nu helpen. Niet waar, mademoiselle Blanc? Ja, alleen u. Mevrouw heeft mij hierheen gestuurd... Of Alexei Ivanovic onmiddellijk naar haar toe wil gaan. Ze kon de slaap niet vatten. Ze was te opgewonden. Ze wil meteen weer naar de speelzaal. Ze wacht al onder aan de trap. Ze is zeer ongeduldig. Komt u meteen mee, Alexei Ivanovic. Ik kom. Kalmisch, het, meneer? In opdracht van bezitster Desis wil ik een paar Russische aandelen verkopen. Prima, heel graag. Maar ik moet me eerst van de huidige koers op de hoogte stellen. Hoe lang duurt dat? Oh, een paar dagen. Laten we zeggen tot vrijdag. Oh, onmogelijk. Dat geld moet onmiddellijk beschikbaar zijn. Als dat absoluut nodig is, dan wordt er wel een klein bedrag als risicopremie in mindering gebracht. Hoeveel geeft hij voor die aandelen? Hmm, dat kan ik voor u uitrekenen uh, ongeveer 42.000 niet meer als u niet akkoord had. Ja, goed goed goed ik ga akkoord en indien u nog meer zou willen verkopen de speelzaal is tot middernacht open en mijn zaak eveneens wij sluiten niet voor middernacht dank u men kan nooit weten niet waar Ze had ontzettend veel verloren. En toen ze om half acht in het hotel terugkwam, stuurde ze me opnieuw naar het wisselkantoor. Maar een heel slechte bui. Ze had besloten onmiddellijk naar Moskou terug te reizen. Op haar kamer ontstond een hooglopende scène. Laat mensen iemand staan met rust. Wat gaat het jullie eigenlijk aan? En wat wil die Franse monsieur me toch de hele tijd vertellen? Ik heb hem toch niet om raad gevraagd? Laat me met rust. En jij, je, hoe weet je, Blanche? Wat moet jij hier... Hoor je tot de familie? Diantre. Mezelle vivra Santan. Wat zegt ze? Dat ik nog honderd zal worden? Dus jij zit op mijn dood te wachten, generaal. Eruit! Jag ze allemaal de deur uit, Alexei Ivanovic. Wat hebben jullie ermee te maken? Mijn eigen geld heb ik verspild. Mijn eigen geld en niet dat van jullie. Eruit! Alleen Pauline. Pauline, jij moet hier blijven. Zeg eens Pauline, wil jouw stiefvader werkelijk met dat vrouwspersoon trouwen? Die, die artiest of of iets nog ergers? Is dat echt waar? Ik weet het niet precies, maar mademoiselle Blanche maakt er geen geheim van. Een... Genoeg. Hm, ik begrijp alles. Nou, nou is het afgelopen met hem. Uit! Pauline, wat moet jij hier nou nog het is toch eigenlijk iets vernederends voor je om nog langer bij die man te blijven. Mijn huis in Moskou is groot genoeg. Oh, het is meer een paleis dan een huis. Je kan helemaal alleen voor jezelf een etage krijgen. Kom mee. Laat die hele troep in de steken gaan met mij mee. Nou, wat zeg je erop? Waar vertrekt u dan echt vandaag nog? Dacht je dat ik het zo nog voor de grap zei? Wat ik zeg, doe ik ook. Ik heb zo even 15.000 roebel verspeeld. Drie jaar geleden heb ik thuis de gelofte gedaan onze houten kerk te laten verbouwen in een stenen kerk. En nu heb ik het geld daarvoor in het casino verspeeld. Nu reis ik naar Moskou terug om mijn kerk te laten bouwen. Ga je met me mee? Als u me nog twee weken de tijd zou willen geven. Ik, ik heb heel gewichtige redenen om, om nog minstens twee weken hier te blijven. Je wilt dus niet. Oh, ik kan niet. Ik, ik wil mijn stiefbroertje en stiefzusje niet zo achterlaten. Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is niet de reden. Ook voor die twee is er wel plaats. Het gaat om heel iets anders. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het je goed gaat. Ik weet heel goed waarom je niet met me mee wil. Pauline, met die François word je nooit gelukkig. De stante wist het ook. Iedereen wist het. Nou ja, het gaat me ook niet aan. ...maar het zal me voor je spijten als er iets verkeerds gebeurde. Ga nou maar. Het beste, Pauline. Het ga je goed. Vaarwel, Paulien. Vaarwel, tante. En heel hartelijk dank. En jij, Alexei Iwanowitsch. Ook vaarwel. Over een uur vertrekt mijn trein. Och, je hebt je vandaag enorm voor me uitgesloofd. Hier, vijftig goudstukken als herinnering. Maar, maar, maar, maar boos, nee, nee, nee, nee, nee, niet tegenstribbelen. En als je in Moskou naar een betrekking loopt te zoeken, kom dan maar naar mij toe. Dan zal ik je wel bij de een of andere aanbevelen. En nou, scher je weg. Ik ging naar mijn kamer en plofte op mijn bed neer. Ik dacht na. Het is dus waar. Pauline, die François. Hoe is het mogelijk? Ik ga morgen met haar spreken. Als het werkelijk waar is. Binnen. Of u zo goed wilt zijn om onmiddellijk naar mevrouw te gaan, Alexei Ivanovic. Waarom? Vertrek ze? Over twintig minuten gaat de trein pas. Mevrouw is opgewonden. Ze kan bijna niet stil blijven zitten. Vraag onmiddellijk of Alexei Ivanovic bij me komt, heeft ze me gezegd. Wat wou ze nog van me? had haar portefeuille in haar hand? Alexei Ivanovic, ga vast vooruit. Vlug, we hebben niet veel tijd. Maar waar naartoe? Vraag niet van die stomme dingen. Tot middernacht is het casino open. Vooruit er één. Ik wil mijn geld terugwinnen. Ik ga niet mee. Wat heeft dat te betekenen? Nee, ik zou het met tot in de eeuwigheid verwijten. Ik kan er niet langer aanzien, er niet langer getuige of deelgenoot van zijn. Hier, hier, alsjeblieft. Hier hebt u die vijftig ludi door weer terug. Ik leg ze hier op tafel. Ik wil ze niet meer. Vaarwel. Wat een onzin. Goed. Ga je gang maar. Ik weet de weg alleen ook wel. Potapits, ga jij mee. En zet de pas erin. Ik keek haar na hoe ze in haar rolstoel weggereden werd. Ze had haast. Ze joeg Potapic op zonder maar één keer om te kijken. Ze was bezeten. In die nacht verspeelde ze ongeveer honderdduizend roebel. Toen ik haar de volgende morgen zag, was ze bleek en haar handen bevden. Ze leek me erg veranderd. Ziek. Ja, Alexei Ivanovic. Je had gisteravond gelijk toen je niet met me mee wilde, gaan. Ik heb van meester Astley geld moeten lenen om naar het hotel terug te kunnen rijden. Zo staan de zaken. Dan wilde ik je vragen om hem te zeggen dat ik nog drie landgoederen heb. En bovendien twee huizen. Ik, ik ben dus nog rijk genoeg. Daarom hoefde ik zich niet om zijn geld zorgen te maken. Ik zal het hem binnen een week terugbetalen. Hm. Ik heb op mijn oude dag nog wat geleerd. Je moet niemand veroordelen om zijn lichtzinnigheid. Ik veroordeel niemand meer. Zelfs niet de generaal. Alleen geld krijgt hij niet van me. Niets. Want hij is een stommeling. Nou <lacht> ja, op mijn leeftijd ben ik eigenlijk ook niet verstandig, Zo is dat. God vergeldt het iemand nog op zijn oude dag. En bestraft de hoogmoed van iedereen. Ze vertrok werkelijk. Ze zat met Boutapietje in een gereserveerde coupé. Haar vertrek liet een achter stuk geslagen verwachtingen, dromen, fantasieën... die op niets waren uitgelopen. Bovendien, zij was niet de enige die op die dag vertrok. Markies, Mijn rekening, alstublieft. U gaat vertrekken? Ja, aan de trein van de morgen. Moet de kamer voor u gereserveerd blijven? Nee, ik kom niet meer terug. Dat spijt me. En als ik zo vrij mag zijn... Vertrekt mademoiselle la comtesse ook? Ja, maar morgen pas. Dan wens ik u een goede reispakjes. Merci. Blanche was de hele dag voor de generaal niet te spreken. Ik had graag Pauline willen ontmoeten, maar ik kon haar nergens vinden. Om negen uur s'avonds ging ik naar mijn kamer op de vierde verdieping aan de straatkant. Het was bijna helemaal donker. Toen ik de deur had opengedaan, zag ik een gestald op een stoel zitten bij het open raam. Wie is daar? Wat wilt u? Wat doet u hier op mijn kamer? Oh, Paulien. Ik heb lang op je zitten wachten, Alexei Ivanovic. Pauline, u, hier op mijn kamer. Als ik kom, dan kom ik ook helemaal. Steekt u die kaarsen aan. Ik wil u een brief laten zien. Onmiddellijk, Pauline. De crieus schrijft... ...dat de precaire omstandigheden waarin hij verkeert... ...en tot zijn spijt noodzaken nu de bezittingen die mijn stiefvader hem in Petersburg heeft verpand... ...te verkopen. Hij zal vrienden van hem daartoe opdracht geven. Hij betreurt dit ten zeerste... ...maar hij zit zelf in financiële moeilijkheden. Dat betekent dat de generaal... ...in het geheel niets meer bezit. Hij kan waarschijnlijk niet eens de hotelrekening betalen. Wat moet er nu gebeuren? Stikt u eindelijk eerst die kaarsen aan... En hoe bent u eraan toe, Paulien? Hij schrijft verder dat mijn stiefvader helaas ook mijn vermogen verkwist heeft. Daarom heeft hij besloten... Hier leest u zelf. Heb ik besloten een bedrag van 50.000 vrouwen op mijn vorderingen in mindering te brengen. Ik heb de generaal schuldbekentenissen ter hoogte van deze waarde teruggestuurd... ...zodat u na een gerechtelijke uitspraak uw bezit kunt opeisen... Ik ben ervan overtuigd dat u mijn handelwijze, mademoiselle, als de voordeligste oplossing van deze hele kwestie zult willen beschouwen. Ik geloof dat ik door mijn grootmoedigheid als man van eer mijn plicht volkomen heb vervuld. De herinnering aan u zal voor even in mijn hart blijven voortleven. Nou, dat is allemaal wel heel duidelijk. Had u van deze man ooit iets anders verwacht? Ik heb niets verwacht. Ik kende zijn bedoelingen. Ik kon zijn gedachten lezen. Ik haatte hem. Hij was al lang niet meer de man die hij vroeger was geweest. Hij is vertrokken zonder afscheid te nemen. Hij was bang dat ik me aan hem zou vastklampen, aan hem zou opdringen. O, hoe graag zou ik hem die 50.000 francs in het gezicht willen smijten. Maar, maar, maar dat papier waarop hij de generaal dat geld kwijtscheldt, dat heeft de generaal toch nog eens in zijn bezit? Vordert u het van hem? En dan geven dan de Grieux terug? Onmogelijk. Dat kan ik die oude wanhopige man niet aandoen. Ja. Ja. Maar... Naar Babushka, in Moskou. Oh, nee, nee, nee. Ik kan niet naar haar toe gaan. Bovendien, ik wil voor niemand een knieval doen. Wat kan er dan gedaan worden? Oh, hoe is het mogelijk dat u ooit van die schoft hebt gehouden? Ik zal hem tot verantwoording roepen. Ik daag hem uit uit een duel. Waar bevindt hij zich nu? Vroeger heeft hij wel eens gezegd dat hij zaken in Frankfurt had. Ik ga erheen. Ik zal hem te pakken krijgen. Morgen met de eerste trein. Oh, waarschijnlijk zou u zeggen, geef me dan eerst maar die 50.000 francs terug. Het zou volkomen onzin zijn. Waar halen we dan die vijftigduizend vrouw van vandaan? Maar wacht eens. Mr. Ashley, wat denkt u daarvan? Alexei. Hij is zeer wel gesteld. Hij zal... Zou... Wil jij dan dat ik van jou wegga? En een beroep doe op die Engelsman? Pauline. Begrijp je het dan nog steeds niet? Pauline, ik... ik, ik jij bent dus naar mij gekomen. Bij niemand anders wilde je toevlucht zoeken. Ik... Jij... Ja. Oh, Pauline Paulien, geef me een uur de tijd. Wacht hier op me. Eén uur maar. Ik kom terug. Je zult zien. Ik zal slagen. Blijf hier. Wacht op me. Soms maakt een idee, een gedachte... een volmaakt onberedeneerde inval zich zo van je meester... dat je het voor vanzelfsprekend houdt dat hij te verwezenlijk is. Sterker nog. Als een hartstochtelijk verlangen zo'n inval verhevigt dan denk je dat zoiets te maken heeft met iets dat moet gebeuren, iets onontkoombaars, iets dat door het lot zo is voorbestemd. Het was me onmogelijk te denken dat het anders zou kunnen verlopen. Ik ging regelrecht naar het casino en begaf me de eerste de beste plaats die was vrijgekomen. Het geld had ik al in mijn hand. Twintig louvie door, het was alles wat ik bezat. Zonder me een seconde te bedenken, zette ik het hele bedrag lukraak op het dichtstbezijnde vak. Pas stond erop. Pas betekent de cijfers van 19 tot 36. Jannen van Van de. Gewonnen. De wiet laten staan op pas. 40 loef je daar nu op pas. Jannen van Van 4. Noa. Weer gewonnen. 80 gloef je daar laten staan. Op pas. Zelfs speel ik op het moment niet. Ik kijk alleen maar. In uw plaats zou ik minstens een deel van het geld achterhouden. Niet alles steeds laten staan. Stoet u maar alsjeblieft niet. Grandiër, noir. U ziet het. Weer gewonnen. Nu heb ik 160 louis d'or. Alles op rouge. 160 louis d'or op rouge. Ik waard erg veel. 14 louis Maar vinden doet u. Het. Wat is er? Voelt u zich niet goed? Nu heb ik. Hoeveel heb ik? Meer dan 300. Dat zijn 6000 francs. Nu 200 Louis d'Or, Van, Noir. Dan hebt u het al. U begint te verliezen. Nee, nee, nee, nee, niet zeggen, alsjeblieft. Laat maar... nog eens 100 op Van, 20, Noir. Ja, u ziet het zelf. U bent ook wel erg roekeloos. Ik heb nog. Ik heb nog niet alles verloren. Hoeveel heb ik nog? 20 Louis d'Or, 20 à Van Roosje. Oh, dat is geluk hebben. Ik raak er zelf opgewonden van. Het elfvoudige. Alles op pas. 220 op pas. Plan de Roosje. Gewonnen. 400 op transversale 6. Op 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zijn roze. Alsjeblieft, monsieur. 2000 Louis Door. 2000 Louis Door heeft u moet gewonnen. geloof ik. 40.000 francs. Monsieur Dam, omdat deze bank niet meer dan één keer 40.000 francs tegelijk uitbetaald... is deze tafel voor vanavond niet meer in gebruik. Degene die verder willen spelen, wordt verzocht zich naar een andere tafel te begeven. Nu moet u stoppen. U moet stoppen. U hebt genoeg gewonnen. Het is nu het ogenblik om me op te houden. Ik ga door. Gondelvidaar Broosje. Francis, roes. Roes is het nu al voor de zevende keer. Zeven keer achter elkaar roes. Honderd op roesje. Die net roes. Honderd op roesje. Wel zet roes. Hij blijft winnen. Daar komt die jonge man vandaan. Wie die voor het eerst. Een vermogen heeft hij al gewonnen. Een weer wint hij. Zet roes. Roes. <lacht> nee, roes. Wat doe ik dan? 300 Driehonderd op, op roesje. Van roes. Oh, dat is niet een groot stuk. Dat heb ik nog nooit gemaakt. Zes roos. Nu heb ik, ik heb... Hoeveel is dat wel? U hebt ongeveer 200.000 francs gewonnen. 200.000? Je dan vet voor je. U moet weggaan, man. Neem morgenochtend de trein en kom nooit meer terug. Ga nu toch onmiddellijk weg. Wat, wat zegt u? Ik, ik, ik, is het te laat? O, hoe lang ben ik al hier? Is het pas... O, dat is onmogelijk... Heeft het allemaal niet langer dan een half uur geduurd? Weggaan, weggaan. Ja, ja, ja, moet, ik, ik moet onmiddellijk naar het hotel. Ik was alles vergeten. Ja, natuurlijk. Natuurlijk gaat nu weg. Pauline, Pauline, ik heb 200.000 francs gewonnen. Kijk eens hier. En hier en hier en hier nog meer. Doe de deur op slot. Waar zullen we het opbergen? Misschien in de koffer, tot morgen. Ja, ja, ja, het best in de koffer. Die kan in de kasten, de kast en op slot Oh, Pauline, Paul... nou, Waarom kijk je me zo aan? Zo, zo erg aardig. Hier, Pauline, hier zijn 50.000 francs. Neem die en slijs ze morgen in zijn gezicht. Of als je dat wilt, dan breng ik ze zelf morgen als je dat wilt. <laughs> nou, wat, wat heb je toch? Wat lach je? <laughs> waarom ben je ineens zo anders als daarnet? Ik neem uw geld niet aan. Wat? Waarom niet? Ik neem nooit zomaar geld aan. Maar ik bied het u aan, al, als vriend. Mijn leven ik, bied ik u, u wil aan. U wilt te veel betalen. Het liefje van een zekere de Grieux is geen vijftigduizend waard. Pauline, hoe kunt u zoiets tegen mij zeggen? Ik ben geen de Grieux. Ik haat u. Allebei. Ik hou net zo min van u als, als van die ander. Wat heeft dat te betekenen? Pauline, ik... Ik, ik hou van je. Ja, ik weet het. Hou me vast. Hou me stevig vast. Jij houdt van me. Mijn lieveling, mijn enige lieveling. Zal je altijd van me blijven houden. Ach, jij. Zoals je toen op de baron afging. Hij dreigde je met zijn wandelstok. Je wou voor mij met hem duelleren. Kom. Nee. Ga eerst naar het raam... En kijk naar buiten. Daar staat Mr. Estley. Hij wacht. Hij staat onder mijn raam te wachten. Maar wij gaan morgen weg, niet? Morgen al gaan we weg. Dacht je echt dat ik het goed gevonden zou hebben... dat je de crieur zou uitdagen tot een duel? Nooit. Jij zou niet eens de baron om zeep gebracht hebben, malle jongen. Ik heb toen zo moeten lachen. Oh, lieveling. Malle, lieve jongen van me. Toen ik wakker werd, scheen de zon in de kamer. Het was zeven uur. Ben je al lang op, Pauline? En wat doe je daar bij het raam? Waarom heb je het raam gemaakt? Het is toch behoorlijk koud buiten. Waarom zeg je niks, Pauline? Paulien, luister nou hard naar me. We moeten besluiten wat we nu gaan doen. Geef je me nu mijn vijftigduizend van? Ben je nu weer? Of heb je je intussen bedacht? Misschien heb je er nu al spijt van. Oh, hier heb je het geld. Alsjeblieft. Die zijn nu van mij, hè? Die vijftigduizend, niet? Zo is het toch? Die zijn van jou, ja, dat heb ik je toch gezegd. Mooi. Dan kan ik ze je nu eindelijk in je gezicht smijten. Yes. Hier. Oh, Pauline! Wel! Ik ging naar haar op zoek, maar kon haar nergens vinden. Ze was niet op haar kamer, zat het hotel verlaten. Men zei me dat ze de richting van het hotel Dangleterre was uitgegaan. Daar logeerde Estley. Hij liet me lang wachten. Hij bleef op de gang staan, vroeg niet of ik binnenkwam. Waar is Pauline? Weet u iets? Pauline is ziek. Dan is ze dus inderdaad hier bij u? Ja, bij mij. Maar hoezo? Dat u van plan haar bij u te houden? Ja, dat ben ik van plan. Maar daar zou een schandaal van komen, Mr. Esley. Dat mag je niet doen. Bovendien is ze ziek. Hebt u niet gemerkt dat ze ziek is? Oh, ja. Dat heb ik u net toch al gezegd. Als ze niet ziek was geweest... had ze niet bij u de nacht doorgebracht. Dat weet u dus. Natuurlijk weet ik dat. Ze zou namelijk gisteravond naar mij gekomen zijn. Ik zou haar naar een familielid van me brengen. Maar door haar ziekte was ze helemaal in de war... en ging naar u. Wat u zegt. Nou, gefeliciteerd, Mr. Esley. Maar als ik me niet vergis, stond hij niet de hele nacht bij ons onder het raam? Nee, ik wachtte op de gang. En wat nu? Ze moeten geholpen worden. Ik heb een dokter laten roepen. En mocht het zijn dat ze doodgaat, dan bent u mij voor haar dood verschuldigd. Wat bedoelt u eigenlijk, Mr. Estley? U hebt gisteren 200.000 francs gewonnen, niet? Dat klopt. En? Mooi. Ja. Dan kunt u het beste meteen naar Parijs vertrekken. Parijs? Waarom? Alle Russen met geld gaan naar Parijs. Ik hou van Pauline. Oh ja? Ik ben er zeker van dat dit niet zo is. U kunt echt beter naar Parijs gaan. Als u hier blijft, zult u het hele bedrag weer voorspelen. Vanweer, Alexei Ivanovic. En Pauline? Pauline heeft het volste recht om te verblijven daar waar zij de voorkeur aan geeft. Het gezin van de generaal bestaat eigenlijk niet meer. Waar zij de voorkeur aan geeft, zegt u? Ja, dat was precies wat ik zei. Ik wens u een goede reis. Ik ging langzaam lopend naar mijn hotel terug. Ik dacht na over Pauline. Ik had medelijden met haar. Ik hield toch van haar, maar vanaf het ogenblik dat ik aan de roulette tafel zat en het geld zich opstapelde steeds meer, was het of mijn liefde verbleekte, vager werd, niet meer het enige voor me op de wereld was. Toen ik in het hotel aankwam, zei de portier me dat mademoiselle Blanche naar me gevraagd had. Ik ging naar haar kamer. Ah, mon cher Alexei. Komt u binnen? Neemt u de rommel voor lief? U ziet, ik ben aan het inpakken. U vertrekt, mademoiselle Blanche? Over een uur. En u? U bent nu een steenrijk man. <laughs> het gisteren een massa geld gewonnen. Weet u dat ook al? Hoeveel? 200.000 francs. Oh, helpt u even mijn kousen zoeken, ze moeten hier ergens liggen. U bent nogal handig. Wat betekent dat woordje Uchito? Onderwijzer. Oh, als Uchito was je nogal komisch. Waar zijn die kousen nou? Ah, kom hier. Trek mijn kousen aan. Ik had nooit gedacht dat u zo spontaan kon lachen. Wat zou je ervan zeggen als we met z'n tweeën naar Parijs gingen? Ik zal je er dingen laten beleven die je nog nooit eerder hebt beleefd. Misschien alleen in je dromen. 200.000 francs. Hm, dat is genoeg voor twee maanden. Je suis bon enfant, dat beloof ik je. 100.000 francs per maand? Ben je daar van ondersteboven? boven? Oh, Chito, je weet niet dat één zo'n maand heerlijker is dan het hele leven. Twee van die maanden. Et après, nous, le déluge. Maar je begrijpt daar niets van. Ha, ga er maar weg, vooruit, weg. Je bent nog niet waard. Ga. Annexe, ik zal nog één uur op je wachten. Maar dan vertrek ik. Had ik gisteren niet ervaren dat je alles op één kaart moest zetten? Blanche leunde langgerekt achterover, Kijk maar recht in de ogen en lachte. Oh, wat ben je toch nog een kind, een onnozel kind? Je zult gelukkig zijn, heel gelukkig. Kom op petit roi, mijn kleine onnozele koning. Twee maanden. Blanche had een kleine aardige woning die we helemaal opnieuw inrichtten. We kochten van alles. We leefden. Een paar prachtige paarden voor onze equipage. 60.000 francs. Je bent toch niet kwaad, chérie? Als je ze nodig hebt, alsjeblieft. Ik zal je mijn vriendin Hortense voorstellen. We gaan met z'n allen uit. Een vrolijk stel. Ik ben toch niet jaloers? Armand is een oude bekende van me. Ik ben niet jaloers. Je bent een filosoof. Een nieuwe equipage. Slaapkamer ingericht. Een ring met brillanten. Als je dat leuk vindt. Ik heb het toch gezegd. Het worden twee verrukkelijke mannen. Maar het werden slechts drie weken. Wat ga je nu doen? Ik ga naar Homburg. Naar Baden-Baden. Ik ga weer spelen. En weer winnen. Hoeveel heb je van dat geld nog over? Vijfhonderd francs. Vaarwel, Blanche. Een ogenblik. Zo kan ik je niet laten gaan. Hier. Hier heb je nog tweeduizend francs. Nee, meer geef ik je niet. Je verspeelt ze toch maar. Vaarwel, mijn Uchito. Vaarwel, mon cher Alexei. Dat is nu twee jaar geleden. Ik reis inderdaad naar Homburg, naar Baden-Baden en speelde. Soms won ik. Af en toe. Maar niet erg veel. Ik verkocht mijn horloge dat ik in Parijs had gekocht. Mijn gouden machetknopen. knopen. Ik maakte schulden. Ik geraakte op een goede dag in de gevangenis. Een schuldeiser had me aangeklaagd. Zo, u kunt gaan. U bent ontslagen. Maar hoe kan dat? Ik heb mijn tijd al niet uitgezeten. Uh, heeft iemand voor u betaald. Wie? U wenst onbekend bekend te blijven. Vooruit, gaat u mee. Op bureau krijgt u papieren terug. Twee jaar. En nu een herfstavond. In dezelfde stad van toen was ik weer terug. Maar het was allemaal zo anders, geen luxe, geen vrienden en voor de zoveelste maal zonder geld. En nu op deze herfstavond had ik een ontmoeting met iemand waar ik in het geheel niet op had gerekend. Alexei Wanovic, Mr. Ashley. Ik was zo goed als zeker dat ik u hier tegen zou komen. Nee, u hoeft me niets te vertellen. Ik weet alles, alles wat u is overkomen van maand tot maand. Ach, nou dat stelt u tot eer dat u uw oude vrienden niet vergeet, Mr. Estley. Maar dat ben ik om mijn gedachte. U bent het geweest die mij uit de gevangenis hebt vrijgekocht. Oh nee, dat ben ik niet geweest. Ik weet alleen dat u in roulettenboertje in de gevangenis hebt gezeten vanwege een schuld van 400 francs. Maar u vrijgekocht? Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar wie dan wel? Eigenaardig. Niemand van mijn landgenoten zou in zijn hoofd hadden dat te doen. Zoiets doen ze beslist niet. Maar ik dacht, dat er moet zeker een Engelsman zijn, een zonderling. Het doet me werkelijk genoegen dat u in die tijd uw onafhankelijke geest en ook uw opgewektheid niet hebt verloren. Meent u dat? Ik ben er zeker van dat u zich in uw binnenste groen en geel ergert: dat ik niet volkomen in de put zit of dood ben. Altijd nog dezelfde. Verstandig, onberekenbaar en cynisch. Alleen in de Russische ziel huizen zoveel tegenstellingen. En houdt u nu op met spelen? Oh ja, dat doe ik onmiddellijk zodra ik... Zodra u alles weer hebt teruggewonnen wat u verloren hebt. En behalve het spel is er nog iets anders dat u bezighoudt? Nee, niets. Helemaal niets. En uw herinneringen, uw verlangens, uw dromen van vroeger? Houdt u daarmee op, Mr. Estley. Ik heb niets vergeten. Alleen heb ik... maar tijdelijk... Alles wat op de achtergrond gedrongen. Maar zo gauw mijn omstandigheden zich gunstig ontwikkeld zullen hebben, dan zal ik... Over tien jaar zult u nog hier zijn. U moet me geen verwijten maken. Zegt u, me lieve, weet u hoe het met Paulien is? Ze is in Zwitserland. Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij geen verdere vragen meer over Paulien stelt. Zo, zo. Ja. Dan moet ze u wel erg veel verdriet gedaan hebben. Houd u op. Ik wil die naam niet uit uw mond horen. Ik ben niet nieuwsgierig naar intimiteiten. Ik wil alleen graag weten in wat voor omstandigheden ze nu verkeert. Miss Pauline heeft tenslotte nog groot bedrag geërfd. Die oude dame, die zonderling is intussen gestorven. Pauline maakt nu met mijn getrouwde zuster en haar gezin een reis door Zwitserland. En monsieur de Grieux? Maakt hij toevallig ook een reisje door Zwitserland? Nee, de Grieux is verdwenen. En ik verbied u dergelijke toespelingen te maken. Pauline zal altijd van een man blijven houden... die eens een geweldige, onuitwisbare indruk op haar heeft gemaakt. Wat hij haar heeft teleurgesteld, daar doet niets aan af. De markies zal ze hem voor de eerste keer ontmoeten. Die man wil zijn, niemand anders. Die man die in haar verbeelding bestond. Houd u op met die nonsens. U bent verbitterd. Dat is de waarheid, hoe eenvoudig die ook mag klinken. En daarom hebt u, nog ik, iets bij haar kunnen bereiken. U bent een bekrompen, ongelukkig, ondankbaar mens... Ik zal het u zeggen. In opdracht van haar ben ik hier teruggekomen. Alleen om met u te spreken. Alleen om haar, uw gedachten, gevoelens en verwachtingen en herinneringen mede te delen. Wat zegt u, meester Wesley? Is dat waar? Pauline heeft nooit van iemand anders gehouden dan van u. Ik kan het u openlijk zeggen, want u bent een ongelukkig verloren mens. En zelfs nu nog houdt ze van u. U mag het gerust weten. Want u zult hier toch op deze plaats blijven. Met uw leven is het afgelopen. U bent tot nu toe eerlijk gebleven. U nam liever een betrekking als lakij... Ja, ja, dat weten we ook. Dan dat u zich aan diefstal te buiten ging. Maar ik moet er niet aan denken... waartoe u allemaal nog in staat bent. Wat allemaal nog in de toekomst... met u kan gebeuren. Genoeg. Vaarwel. Ach ja. Geld hebt u natuurlijk ook niet meer. Hier. Neemt u deze honderd van? Neemt u ze? Nee. Nee, meneer Estley. Na alles wat u me gezegd hebt... Neemt u ze? Ik zou u net zo goed tienduizend van kunnen geven. Als ik er maar van overtuigd was dat u een nieuw leven zou beginnen... ...deze plaats waar roulette wordt gespeeld zou verlaten... ...en naar uw vaderland terug zou gaan. Maar wat wilt u? Voor u bestaat er geen verschil tussen honderd of tienduizend van. U zou het ene bedrag net zo verspelen als het andere. Neemt u het gat. Ik geef het u als een goed vriend. Goed vriend, zegt u? Toch nog? Ja, toch nog. Vaarwel. Mijn trein vertrekt over een kwartier. Maar alles, dat weet u. Alles kan in één klap volkomen veranderen. Vaarwel, Alexei Ivanovic.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 Als ik nu roosje komt, laat ik de vind staan. Rouge, rouge. Zero. Niets. Die honderd francs voedseling. Monsieur d'am, Als ik op zero had gezet. Speelt u nog door? Als ik, als ik. Of uh, komt die plaats vrij? Als u niet doorstelt. Wat? Wat? Oh, oh ja. Neemt u me niet kwalijk. Nee, nee, nee. Ik ga weg. Ja, nog wat, plus. Gaat uw gang. Deze plaats is vrij. U hebt geluisterd naar een gedramatiseerde bewerking door Fred Herselman van De Speler van Dostojevski. Met medewerking van Wiesje Bouwmeester, Lo van Hensbergen, Wim van den Heuvel, Hans Hoekman, Jaap Hoogstraten, Erik van Inge, Adrienne Kleiberg de Zwaan, Dries Krijn, Betty Kapsenberg, Pieter Lutz, Gerry Mantel, Kon Meijer, Els van Roden, Frans Vaassen en Frans Zuidinga. Vertaling, bewerking en regie, Willem Tollenaar.